En het Griekse parlement buigt zich vandaag over een nieuw pakket maatregelen die nodig zijn om verder te kunnen onderhandelen over het derde steunpakket. Het gaat om de hervorming van het civiele recht. Daar moet het tempo omhoog, zodat er voortaan sneller een vonnis ligt. Ook moet Griekenland vandaag de afspraken die gemaakt zijn over de Europese bankenunie omzetten in nationale wetgeving. En dan gaat het over de bescherming van belastingbetalers en hun spaargeld. Het weer, afwisselend zon en wolken. In het zuidoosten eerst nog wolkenvelden en een enkele bui. Het wordt 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 in Limburg. Er staat een matige westelijke wind. Morgen overal geregeld zon en vrijwel droog bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, daar staat tussen Reewek en Nieuwebrug... 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Bij de Nieuwebrug is daardoor de rechte reis ook dicht. Daarom staat het ook vast op de N11 richting de A12, 2 kilometer voor de A12. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 FM Zantvoord. FM Zantvoort. 106.9 FM.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 much fun well sometimes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 Let myself evolve let, let myself...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 ZANG Margaritas by streaming blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me?